Dit is in de roos, Marta. Dit is meteen al in de roos. De Confrontatie. Een nieuwe hoorspelserie over de Mossad... De Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het vierde deel: er wacht Lots een verrassing. Meneer Lots, komt u eens kijken op het borreluur? Ja, het borreluur voor het diner, dat vind ik altijd een aangename tijdspasseer. <laughs> uh, komt uw charmante vrouw hier ook? Ja, al dadelijk. Maar ze had nog wat te doen aan haar toilet, u weet hoe vrouwen zijn. <laughs> ja, ja, ja. Uh, uh, daar aan de bar, daar zit de heer Van Leers, aan wie ik u wilde voorstellen in verband met uw wens om te kunnen paardrijden in Cairo. Uh -huh. Zal ik u met hem in contact brengen? Oh, heel graag, meneer Nibak. Komt u mee. Uh, uh, Herr von Leers. Uh, uh, het is mij een genoegen u een landgenoot voor te mogen stellen. De heer Lots. Van Leers. Uh, Lots. Maar... Uitstekend. Uh, tja, uh, ik heb de heer Lots geadviseerd contact met u op te nemen. Want de heer Lots is een enthousiast paardensportliefhebber en hij zoekt voor de tijd die hij in Kaajero wenst door te brengen een gelegenheid om, uh, uh, nou ja, uh, de, de heer Lots zou graag in contact komen met een ruiterclub hier in de omgeving en toen dacht ik aan u voor mij. Oh, ja, daar valt over te praten. Mag ik de heren dan even alleen laten? Ik zie u dadelijk bij het teenie. Gaat u toch zitten? Deze barkruk is vrij. Dank u. Wilt u iets drinken? Een whisky met ijsgraag. Oh Whisky met ijsgraag en het Duits bier. Zeker. Hoe komt u zo in Cairo verzeild? Ik ben zojuist getrouwd. Mijn vrouw en ik zijn hier op huwelijksreis. Oh, dat is leuk. Ja. Oh, mijn vrouw heeft altijd een zwak gehad voor Egypte. En daarom is Cariro het eerste doel van onze reis geworden. Zo. Ik mag zeggen een romantisch begin. Ja. En daarnaast vormde Egypte voor mij ook een trekpleister. Want ik mag wel zeggen, ik ben er alles bijna geweest. Maar heb het jammer genoeg toch niet gehaald. Hoe bedoelt u dat? Ik was stroombaanvuurder in het Afrika Korps van generaal Rommel. Bent officier geweest in Rommel? Afrikakorps? Ho, ho, ho, wat geweldig! En er WAS een moment, na de verovering van Khartoum, dat we bij wijze van spreken het water van de Nijl konden ruiken. Oh ja, ja, dat waren nog eens tijden. Vooral in het begin van de veldtocht was het een geweldige tijd. De ene overwinning na de andere. Maar ja, de aanvoerlijnen bleken te lang, te kwetsbaar. Bent u krijgsgevangen geweest? Nee, ik heb de terugtocht over de Middellandse Zee overleefd. En ik heb de oorlog tot het bittere einde meegemaakt. Eén is die is en een baas. over. Nou, nou, prost, prost. Op de gelukkige afloop en op een gelukkige toekomst voor u en uw vrouw. Dank u. Zo mooi. Zo mooi. u bent u de oorlog doorgekomen? Ik mag zeggen... ...in een uitzonderingspositie. Ik had een belangrijke functie als ingenieur in de oorlogsindustrie. En daarom is het mij niet vergund geweest... ...om ons vaderland met metordaat, ik bedoel... ...met een wapen in mijn hand te kunnen verdedigen. Maar ja, dat is allemaal verleden tijd. Daar komt mijn vrouw. Marta. Marta. Marta. Mag ik je voorstellen, herr van Leers. Meneer van Leers, mijn vrouw. Hoe maakt u het, meneer van Leers? Heel goed, dank u. En, lot. Ik mag u met uw keus van levensgezellen wel feliciteren. Uw echtgenoten is zeer bekoorlijk. Dank u. Mag ik u iets te drinken aanbieden? Oh, een, een rode port over Rode Port. De directeur van het hotel heeft mij aan de heer van Leers voorgesteld, Marta. Om ons mogelijk te adviseren bij het kiezen van een ruiterclub hier in de omgeving. Ho, ho, ho, ah. ho maar dat doe ik graag. Vanzelfsprekend. Ja. Ik ben bestuurslid van de, ik mag wel zeggen, beroemde ruiterclub op het eilandje Gezira. En het ah. zal mij een groot genoegen doen u beiden al daar te introduceren. Alsjeblieft, één in... port. Mevrouw. Alsjeblieft. Dank u. En dat op de eerste dag van ons bezoek aan Egypte. Ja, geweldig, schat. Weet u, mijn vrouw en ik zijn ware paarden van aard. En uh, een huwelijksreis is mooi, maar een aantal maanden zonder een bezoek aan een ruiterij, dat zou voor ons onverteerbaar zijn. <lacht> Nogmaals, het zal mij een groot genoegen doen om u bij onze ruiterclub te mogen introduceren. Ach. Daar wil ik graag op de oosten van Lips Toen mooi. Toen mooi. Toen mooi. Ja. Dames en heren, mag ik even u aller aandacht. Op het programma van vandaag staat een bijzonder interessante en aangename trip. Wij rijden zuidwaarts langs de boorden van de Nijl tot de plaats Giza. Wij lunchen in de schaduw van de piramiden bij een rustige uitspanning zonder toeristen. Dan steken wij de Nijl over en keren langs de Westoever terug. Zo tegen vijf uur denken wij weer terug te zijn. Wij vertrekken over een kwartier. Ah. En dan nog gaarne uw aandacht voor het volgende. Het is mij een bijzonder genoegen... ...u aan een tweetal nieuwe leden van onze club te kunnen voorstellen. Vele van u hebben reeds met hen kennis kunnen maken... ...en de horde van de ballotagecommissie hebben zij met groot gemak kunnen nemen. Ik bedoel... Het charmante echtpaar, de heer en mevrouw Lots uit Duitsland. Hallo. Zij doen ons de eer aan onze excursie van vandaag mee te maken. Ah. Tot dadelijk bij de Buitengaard. Zal ik me even aan u beiden mogen voorstellen? Mijn naam is Jozef Karoua. Ik ben commissaris van politie hier in Cairo. Ah, prettig met uw kennis te maken, commissaris. Ja, yeah. het gaat bij onze club niet zo formeel toe, mevrouw Lotz. Noemt u mij maar Jozef. Ah, oh, geile, heer Jozef. En voor u ben ik natuurlijk Marta Lotz. En ik ben Wolfgang. Ah, Wolfgang. vrije naam. Oh, ik zelf kan me eerlijk gezegd ook geen mooiere naam voorstellen. Wolfgang. Zo, Jozef. Leg jij ogenblikkelijk beslag op onze beide nieuwe leden? Uh, mag ik jullie even voorstellen aan onze brigadegeneraal generaal Fuad Asman Asman? Marta Lot. Wolfgang Lot. Wij vinden het heel prettig dat u zich bij onze club hebt willen aansluiten. De wijze waarop wij geïntroduceerd werden was bijzonder hartelijk en spontaan. We voelen ons hier al helemaal thuis. Dat doet mij genoegen. Ben ik eigenlijk het enige vrouwelijke lid van deze Nee, nee, mevrouwtje. Maar onze dames komen in het weekend met ons mee door de week, Beslommeringen oh, met de kinderen, u weet hoe dat gaat. En de huwelijksreis hebben de meestal jaren achter zich. Oh. <laughs> Colonel Said, kom er eens bij. Oh, meneer. Excusez-moi, Marta en Wolfgang. Dit is Colonel Moisson Said. We mogen zeggen... De beste springruiter van onze club. Oh, kom, kom, kom, kom, kom, u overdrijft, hè? Maar uh, met genoegen maak ik met u bij de kennis. Uh, geheel wederzijds, kolonel. Geheel wederzijds. Ja, allen opstallen bij de open jacht. Uh, ik heb vernomen dat u in de oorlog Noord-Afrika alles eerder bij een bezoek hebt vereerd. Ja, inderdaad. Zo zou u het kunnen doen. Uh, zou u iets vervoelen om een kleine expeditie westwaarts te ondernemen? Dan zouden wij de oude slagvelden eens kunnen bekijken, wat? Interessant, kolonel. Zeer interessant. Dat zal ik te zijnig tijd graag doen. Maar laten we ons nu bepalen tot onze toer vandaag. Boys and side, onze nieuwe leden moeten eerst rustig kunnen acclimatiseren bij onze club. Uh, ja. We starten! Nu! Een aangename trip voor u beiden. Dank u. We genieten nu al met volle teugen. Dat was voorlopig mijn laatste bericht. Ben je klaar? Ja. Oh, Ach, wil je, geef jij mijn rijlaars even aan van de achterbank? Ja. Oh, ja. Zeker. Ik wil alles heel zorgvuldig op berg. Mm -hmm. Je hebt geen autolicht in de buurt gezien? Nee, nee geen enkele. Weet je wat ik me zo even afvroeg, Wolfgang? Nee. Is het eigenlijk wel verstandig... dat we in dit stadium zoveel contact met Tel Aviv moeten hebben? Ach, lieve Marta, wat zijn wij toch twee zielen, één gedachte. Ik heb juist doorgezijnd dat het voorlopig de laatste keer is geweest. Het lijkt me heel verstandig dat het de laatste keer geweest is. Afgezien nog van onze veiligheid het zou toch een ramp zijn als nu door ons frequente radiocontact, hè? Huh? Je hebt gelijk. We moeten uiterst voorzichtig optreden. Maar goed, uh, wat gaan we op korte termijn nou allemaal doen, Wolfgang? Weet je met welke gedachten ik speel? Nou? Om hier een reisschool te beginnen. Een reisschool? Ja. Dat zou ons meteen een prachtig alibi verstrekken om hier nog lange tijd te blijven. Ik vind het wel een goed idee, maar hoe denk je dat financieel rond te krijgen? Lieve Martha, ik verdien officieel bij de Mossad 850 dollar per maand... maar mijn onkostenvergoeding is onbeperkt. Ik zal dit natuurlijk eerst wel even voor moeten leggen... maar daarbij spelen financiën geen enkele rol. Nou, ik ben benieuwd hoe ze in Tel Aviv op dit voorstel zullen reageren. Dat pik ik niet. Nou ja, we krijgen toch een stroom van belangrijke inlichtingen van hem. Maar dat we van de CIA moeten horen dat Nasser bezig is met het installeren van een arsenaal van Russische SSM-raketten. En dat Lots daarvan niets weet te melden, dat kunnen we niet accepteren. Met zo'n duur in Cairo moeten we zo'n belangrijke ontwikkeling niet uit de tweede hand vernemen. Ja. Ik heb hier de vertaling van Lots gecodeerde berichten van gisteravond. We eens kijken. Uh, hebben we nog geen bericht van Eliko, hè? Ik ben erg benieuwd naar de politieke ontwikkeling in Damascus. Nou, het is vandaag woensdag. Tenzij er een erg belangrijk bericht is, verwacht ik geen opgave voor aanstaande zaterdag. Oh, dat komt goed uit. Wat dat... komt goed uit? Lotz wil uit veiligheidsoverwegingen voorlopig geen berichten meer doorzenden. Tenzij hoogdringende. Maar hij wil een onderhoud ergens in Europa, Arma. Dat kan hij krijgen. Ach, het lijkt wel of je ontevreden over Lotz bent, is er. Maar hij heeft in heel korte tijd toch ongelooflijk veel bereikt. Dat die belangrijke berichten over zijn, dat zie ik niet als een bijzondere verdienste. Daar is hij voor opgeleid en successen worden van hem verwacht. Maar als er in Egypte een vernietigingswapen wordt geïnstalleerd en beproefd, waarop wij vooralsnog geen antwoord hebben en hij weet daar niets van. Dan schiet hij schromelijk tekort. Laat hem naar Parijs komen, Esther. En dan gaat Morde naar Parijs om hem eens behoorlijk onder handen te nemen. Ga jij ook maar mee, Esther. Dan kun je mijn persoonlijke gevoelens overbrengen dat ik niet sta te juichen. Ja. We klagen niet over de kosten. We begrijpen dat die onbeperkte hoeveelheden drank in de kelen van de Egyptenaren... en die ex-naties moet kunnen gieten. Maar daarvoor verlangen wij meer informatie. Meer directe en gedetailleerde gegevens. Juist. Zeg hem dat! Attention, attention, l'avion vient d'Amsterdam, KL-476 est arrivé. Réduque, l'avion d'Amsterdam, KL-476 est arrivé. Je m'appelle Lutz. Je voudrais parler avec l'ambassadeur, s'il vous plaît. Allo? Met Lutz. Je spreekt met Esther Je bent op het vliegveld? Ja. Neem dan een taxi en rij naar het Gare du Nord. Zoek daar de restauratie op. Daar wachten we op. Begrepen. Om dan maar gelijk met de deur in huis te vallen, Lots, de baas is allesbehalve tevreden. Dit is een grap. Nee, dit is geen grap. Ja, maar ik heb toch onvoorstelbare contacten gelegd? Ja, daar zijn we het allemaal over eens, Lots. Maar er is één aspect in Egypte dat voor Israël bijna een obsessie genoemd mag worden. En dat is de ontwikkeling van de lange afstandraket. En juist over dat onderwerp heb jij ons met geen woord bericht. Nee, maar waarom zou ik? Hm? Ik moet mijn berichten zo beperkt mogelijk houden. Ja. Ik moet zo kort mogelijk in de ether zijn. Alleen het belangrijkste geef ik door. Zo, nou. Dat mogen we vaststellen dat je een heel belangrijke ontwikkeling over het hoofd hebt gezien. Namelijk de demonstratie van SSM-raketten door Nasser. Hoe nu? Ja. Het bericht van de geslaagde lanceertest met een prototype van de SSM-raket. En die vlucht is door de CIA opgenomen. Ja, en dan moeten wij uit de tweede hand van de CIA vernemen wat er in Egypte gaande is. Terwijl wij zelf bene in Egypte een man hebben die... Mensen, hou hier alsjeblieft over op. Ik ben niet naar Parijs gekomen om deze onzin te moeten aanhoren. Ik heb belangrijke zaken op mijn agenda staan. Wil je dan zeggen... Dat... Die demonstratie van de SSM-raketten stelde niets voor. In hoge militaire kringen werd er om gelachen. Juist omdat dat NASA... Er zoveel ophef over maakt. Ten eerste was de test helemaal niet geslaagd. Integendeel, de lancering heeft alleen maar de gebreken van het elektronische geleidersysteem aan het licht gebracht. Wist de CIA dat niet te vertellen? Nee, ze, ze, ze, ze hadden een opname van een, een geslaagde proef. Zei ik. Ja, ja, geslaagd. De aanwezige Duitsers maakten de grap dat bij een volgende proefneming in de Sinai-woestijn de autoriteiten in Tunis voor alle zekerheid een vooralarm moesten geven. Ja, maar die, die SSM-raketten... Dat zijn van origine Russische raketten voor de korte afstand. Een wapen waar de Duitsers helemaal niet mee willen werken. Zij willen hun eigen raket. Ja. En hoe staat het daarmee? Ja. En daar doen zij weer erg gewichtig over. Maar als ze er onder elkaar zijn, dan zijn de meningen heel verdeeld. En vertrouw op mij. Als ze in Egypte... Een belangrijk wapen geconstrueerd hebben, dan ben ik één van de eersten die dat weet. Zullen we dit, uh, dit onderwerp voorlopig maar laten rusten, want ik heb belangrijke Daar komt de koffie. dingen. Voilà. Dit café. En de croissant. Merci. Merci, merci. Nou, neem een croissantje. Nee, nee, nee, dankjewel. Nee, dankjewel. Er zijn twee zaken die ik op mijn agenda heb staan. Mm -hmm.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 Mm -hmm. Heb ik dan een rijschool met springbaan, dan snijdt het mes aan twee kanten. Ik heb een hoogst legale reden om in Egypte te blijven. En ik krijg er bij alle gelegenheid om in militaire kringen contacten te leggen. De Mossad moet mij in staat stellen om als het ware het paard voor de wagen te spannen. U hebt geluisterd naar het vierde deel van onze nieuwe hoorspelserie, De Confrontatie. Hierin hoorde u de stemmen van Hans Hoekman, Joop van der Donk, Corrie van der Linden, Jan-Willem ten Broeke, Koen Pronk, Frans Kokshoorn, Paula Major, Frans Vaasen, Kees van Ooijen en Jan Borkes. Technische realisatie, Wim de Kok en Monique Stam. De regie was in handen van Friso Koks.